President Obama heeft de Israëlische en Palestijnse leiders opgeroepen de kans op een vredesakkoord niet voorbij te laten gaan. Vandaag begint het vredesoverleg in Washington. Netanyahu zei dat wat hem betreft de recente aanval op Israëliërs geen blokkade vormen voor de onderhandelingen. President Abbas riep Israël op te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westhoever... en zei dat de tijd gekomen is om een eind te maken in de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. De politie in een voorstad van Washington heeft gisteren een eind gemaakt... aan een gijzeling bij de tv-zender Discovery Channel. Een man had in het hoofdkantoor drie mensen gegijzeld. Na enkele uren greep de politie in. Daarbij werd de gijzelnemer gedood. De drie gijzelaars zijn ongedeerd. Amerikaanse media melden dat de man regelmatig voor het hoofdkantoor... van Discovery Channel zou hebben geprotesteerd tegen de tv-zender. De politie heeft een man van 37 uit Voorschoten aangehouden... die wordt verdacht van verkrachting van drie vrouwen... Dinsdagnacht werd in Hillegom een 24-jarige vrouw verkracht. Drie weken geleden werd een Voorschoten een meisje van 15 slachtoffer... en twee weken daarvoor een 23-jarige vrouw in Noordwijk. In Argentinië hebben de Nederlandse hockeyvrouwen... hun tweede wedstrijd op het WK gewonnen. De hockeysters versloegen in Rosario Nieuw-Zeeland met 7-3. Maandag had titelverdediger Nederland de eerste wedstrijd... met 7-1 van India gewonnen. Met zes punten deelt Nederland de leiding in groep A... met Australië en Duitsland. Dan het weer in het midden en zuiden eerst nog mist, verder vanuit het noorden toenemende bewolking en verspreidt over het land enkele buien. Middeltemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het hoor.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, zon, zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De DTM van vorige week krijgt weer navolging, we zitten weer met z'n tweeën top. Oh ja, jij ja, komt er wel lopen. Ja. Ja.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 Presentatie Jaap Koper. En Tom Hendricks natuurlijk. Juist, he he. Daar zijn we nou, weer. Nou, goedemorgen Jaap. Goedemorgen, ja. Uh, ja, wat ik moest me verstaanbaar maken ten opzichte van, van, van het uh, van achtergrond muziekje. Dat was je nooit moeite. Nee, maar goed. Maar uh, ik hoorde jou amper, dus uh, vandaar. Dus...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 maandag uh, dan begint de zwemmen van de vierdaagse en Ankie Miesenbeek die is hier aankomen zwemmen en nou, dan fietsen geloof ik hè? ja nee, gelukkig fietsen was het een paar uur eerder geweest was het zwemmen geweest <laughs> inderdaad fiets <waterfietse>, of niet <laughs> en die komt even van alles vertellen wat er uh, weer uh, te gebeuren staat dan om vijf voor half elf gaan we praten met Arlon Berg. Motorgeronken. Uh, ja, Solex Race. Weer geluidsoverlast <laughs> voor een hoop mensen. Maar goed, ik vraag ja, me af wat er nou meer geluid maakt. Een bruttelende Solex of, bruttelen een, uh, of, uh, of een geluid van een uh, brullende DTM. Maar goed, uh, dat is om vijf voor half elf. Ja, om tien over half elf dan uh, gaan we proberen om geest en uh, lichaam weer een beetje bij elkaar te brengen. Uh, want dan komt uh, Bianca Zijdenveld langs om te vertellen over de open dag die zij gaat uh, houden omtrent yoga in Zandvoort. Ja, in Tweede uur gaan we weer het water opzoeken, maar dan uh, heeft dat te maken met...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 aan uh, Huub Oosterhuis en Om. zijn gezangen uh, liggen niet helemaal goed binnen de Rooms-Katholieke kerk. Ja. Mm. Ja. Nou, dat, zou, dat is heel gevaarlijk. Huub Oosterhuis, de vader van Treintje. Maar goed, we gaan eerst uh, muziek draaien. Misschien toevallig iets van Treintje bij je, uh, Pascal of niet? Jammer. Had zomaar gekund. Maar goed, we gaan uh, beginnen met een stuk uh, muziek. Als dat uh, tenminste uit uh, die toverdoos uh, wil gaan komen. <laughs> ja, dat, dat is het.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 That's was dat, overigens. Dankjewel ja. Jan. Ja, ik denk ik ze zal het zeggen, maar ik zat weer te worstelen met een, uh, met een oordopje. Dus. We, we, gaan zwemmen. we gaan zwemmen. We gaan zwemmen. Met, uh, met Anki. Uh, <coughs> oh, dat dus komt mee. ook. Gezellig. Uh, Ankie, dat hebben we niet gezegd. Anki, nee. ben, ben jij bij gelovers? Nou, soms. Ja, dat is wel de dertiende uitvoering van de dat is zo, maar vierdagen. dat maakt niet uit. Maakt dat niet. Uit. Nee, ik ben tenslotte ja. ook op de 13e getrouwd en uh, nou ja, we zijn ja, dat is er wel nog steeds. Maar, <laughs> maar, maar ik kan <laughs> maar ook zeggen, maar uitdaging nummer 13 vorige week in een Formule 3 race won de wedstrijd. Dus nee, het kan dus gewoon. 13 heeft wel al iets. Hoor. 13 heeft wel iets aan. Ja, hm. ja. Um, het ja is, jij, is, jij hebt ja? Uh, in, uh, ik dacht in 1997 uh, eigenlijk het initiatief genomen voor uh, deze zwemvierdaagse. Ja, dat klopt.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 Maar het uh, maximum is echt 400. Kan je op dinsdag starten? Hè? Mag ook. Mag ook, hè? Ja. ja. En ik zou op maandag gaan, of in ieder geval, zorg dat je je kaart in ieder geval hebt. Want ik vind het toch wel uh, vervelend als we moeten teleurstellen. Maar, het maximum 400? Ja. Echt, dat uh, houden we echt aan voor de veiligheid. Hm. En hoeveel triatons zitten erbij? Er zitten er 163. Ja, we zijn weer een stuk <laughs> omhoog gegaan. Gewoon geweldig. Ja. ja. ja. Die zijn erg nieuwsgierig, deze kinderen. Wat zou het triotbeeldje, uh, beker of whatever ook zijn. Mm -hmm. Maar het is weer heel gaan. leuk. Ik zeg iets maar niet. <laughs> Geheim. <laughs> ja, ja eh, het begint dus aanstaande maandag al. Ja. Van hoe laat tot hoe laat is het? We starten om 6 uur. En uh, de laatste deelnemers kunnen de starten om half negen. Want negen uur willen we echt het bad sluiten. En vrijdag na de disco. Dus dan gaan we ongeveer om acht uur de lijnen eruit. En begint het uh, Sperland Aqua Disco Feest. Hmm. Vanop. Vanop. Dus daar zijn we echt blij mee. Dus tot dat lang gaat lang duurt, allemaal weer. Hoe lang uh, duurt dat? Tot elf uur. uur. Ja, want ja. dat is echt mooi. We hebben het begin twaalf uur gedaan, maar het is toch iets te laat. Dus elf uur, want uh, zo'n hele week uh, in taal Ook voor de kinderen. Hmm.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 En iedereen krijgt een bandje? Iedereen krijgt een bandje, want zonder een bandje komt er niet het water in. Daarom wordt echt scherp onder gecontroleerd. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna. Zo is het bij altijd bijna. Precies, dat is ook het uh, makkelijkste punt. Ja. Bij Martine, uh, jouw staat Bitterveld en bij mij op de Oké. Okay. Alsjeblieft.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 Tell me you agree with me When I saw you kicking dirt in my eye Ja, met rook in de gimpen uh, is hij weer terug. Michael Jackson met Black or White, leuk in deze dagen uh, met het ah, formeren de van een kabinet. Beker goed. En een gifbeker, <laughs> <laughs> nou voor sommige mensen misschien wel, maar Gift een andere gifbeker, nou dat klinkt nog wat beter, zeker met uh, de actie die we gehad hebben we de afgelopen week uh, rondom Pakistan. Maar goed, uh, dit is uh, de litieke uh, Solex race, uh, die beker die hoort daarbij.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 nou, nou, Lia maar... van der Molen in ieder geval. Die heeft zich ja. aangemeld en dan nog uh, een of andere... Nou, uh, Arland gaat even in zijn tas uh, kijken van welke mensen... Zij ja, dat niet, hè de... Muts? Dat nee. zeg jij net, uh, vriend. Ja, nee, ik bedoel, uh, <laughs> kijk even je deelnemerslijst na. Oh, dat bedoel je. Ja. Uh, maar er zijn van van geen... De de... En die had er nog eentje van de vrouwenkoor. Nou ja, Gusta Zonneveld, Verenigzaad, Ellen Nelen... Familie van... Gert-Jan Sniedewind, professor uh, uh, Zeemanstraat. Mm. De familie Verschoor, dat zijn dus die, die pikante dames. Ramona ja. Verschoor, Lindsay Verschoor, mm. Mark Verschoor, de, de broertje doet mee. Mm. Uh,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 Ik dacht Louis Reiners, maar twee jaar terug is sowieso naar Louis ja, Reiners gegaan. Want die ja. reed toen met dat hele mooie muziekteentje. Ja, zie ja, uh, zien hoe nu dat, hij op, dat op, is. Dat is ja. op zijn kop, wou ik zeggen. Ja. Maar hij uh, heeft er heel veel werk aan besteed om dat ding na te bouwen. Na twee rondes geest de Zollex uit. Ja, ja dan is... heb je geen originaliteitsprijs voor je bouwwerk, maar heb je wel een pechprijs. Ja, Dus ja. ja. Dus ja.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 Linksom en ja. dan weer uh, ja. zeg maar de Prinsenhofstraat of de Spoorbuurtstraat. Een van de twee nee, straten kom je uh, terug? Nee, dat heet geen Prinsenhof. Dat is het verlengde van de Zwale Weestraat. Prinshofstraat is alleen die dwarsestraat die ja, erop legt. Ja, nee, ja. Oké. Okay. Maar en, en, we gaan mij komt... dus, uh, de, uh, dus via de achterweg en dan gaan ja. we niet naar de Spoorbordstraat. We gaan gelijk alweer linksaf. Ja. Dus helemaal dan, dat is dan al dus de LRW-straat. gaan ja. we dan helemaal weer terugrijden. Nee, richting ja. uh, IJzerhandel-Zandvoort. Ja. Ja. Dan bij Café Alex gaan we linksaf, linksaf, linksaf de richting Radersmijn en, weer... en dan de Halterstraat uh, weer in. Dus is gewoon een uh, Moeten kleine... Moeten ze om een circuitje heen? Of mogen ze voor het circuitje langs? Nee, ze mogen voor het circuitje langs. Ja, want ik moet het circuitje vrijhouden, dit onder. Voor de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 Een collecte wordt het. Dus iedere deelnemer krijgt er een. Iedere deelnemer krijgt ja. er een. En je hebt nu inmiddels 60, 60 rijders. 60, ja. Maar ja, wel twee mansjes. Ja. Dus, dus, beperkt oplaag, hè. Ja, ja. Dus <laughs> <laughs> ik heb er nog 7 te uur. Blijven we slimmer, Rick, natuurlijk, hè? Geef maar even een nummer. nummer. 06-23. 26, 26, 26. Oh, een al. nummer. 06, juist ja, een arland nummer. Heel makkelijk. Ja. 06, 23, 26, 26, 26. Had jij niet vroeger iets uh, met telefoonbedrijven? Uh, ja, ik was heb bij de Prima Primafoon, uh, Primafoon <laughs> gewerkt. Kon je ze nog uitkiezen, die nummers? Uh, ja, ja, goed. <laughs> ja, zo ging dat. Ja, oké. Okay. Uh, we wensen je morgen heel veel, veel plezier. Om. Ja, ja dan dat... wou ik alleen nog één ding zeggen, ja. he, want we mopperen wel eens he, of het uh, goed is geregeld of niet goed geregeld.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 Ba-la-la-la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 Iets gedaan hebben wat misschien niet helemaal is volgens je eigen ideeën, uh, kan het wel eens zo zijn dat je iets anders doet en dat het een bepaalde loutering is. lichamelijke biecht bedoel je? Ja, zoiets bichte. Um, nou, het is, die massage is wel uh, een reinigond. Dus ja, God. Dat is dan het betere woord. Het ja. is meer ja. een beetje wat meer een. Uh, dat heeft een is, beetje dat een goed. andere uh, lading. We gaan even naar het open dag, want de tijd ja, lijkt ja, is ja, dat... helemaal goed. Want daar zit ik hier voor, hè?